10 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. De Britse regering wil dat terreurveroordeelden minder snel vrijgelaten worden. Met een noodwet wil de regering het onmogelijk maken dat terreurveroordeelden na het uitzitten van de helft van hun straf al vrijkomen. De maatregel volgt op een aanslag van gisteren in Londen, waarbij een terrorist twee mensen neerstak. Hij was een week eerder vervroegd vrijgelaten. In de noodwet staat dat terreur veroordeelden minimaal twee derde van hun straf moeten uitzitten... en alleen vervroegd vrij mogen komen onder zeer strenge voorwaarden. Kosovo heeft vier maanden na de verkiezingen een nieuwe regering. Het parlement heeft een steun gegeven aan een nieuwe coalitie-regering. De nieuwe premier is de 44-jarige Albin Kurti. Hij is de leider van de links-nationalistische zelfbeschikkingpartij. Koerti kondigde een nieuw tijdperk aan... waarin geen plaats meer is voor corruptie en bevoordeling van familie en vrienden. Ook wil hij bezuinigen op het overheidsapparaat. Het aantal ministeries in Kosovo wordt daarom teruggebracht van 21 naar 15. Het Openbaar Ministerie heeft zelf straffen van 14 en 16 jaar geëist... tegen twee mannen voor medeplichtigheid aan de moord op een spy shop medewerker Het slachtoffer werd in 2015 doodgeschoten... Volgens het OM hebben Moerat B. en Ali M. het slachtoffer vlak voor zijn dood in de gaten gehouden. Zonder hun informatie had de schutter de liquidatie niet kunnen uitvoeren, zegt het OM. De schutter is nog altijd niet gepakt. De politie is een onderzoek begonnen naar een jongen van 14 uit Groningen... na het televisieprogramma Danny op straat. De jongen laat in het programma zien dat hij een kapmes bij zich draagt. Na eigen zeggen doet hij dat om zichzelf te verdedigen tegen jongeren uit andere Groningse wijken... De politie wil weten wie de jongen is en benadrukt dat het absoluut niet is toegestaan om met zo'n groot mes op straat te lopen. Het weer in het midden en zuiden van het land regen. Vannacht trekt de regen weg en daalt de temperatuur naar een graad of vier. Morgen buien met kans op hagel, om weer en natte sneeuw. Het wordt dan niet warmer dan zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Het is ook een beetje muziek die je terug zou kunnen vinden in de televisieserie in de jaren 80. En de hit, de tv-serie was het wel. Miami Vice, daar zat de muziek van Yellow vaag in verstopt. En het had ook een beetje een van gardistische trekje wat betreft de muziek. Dat is ook wel een beetje te horen. Elektronica is het zeker.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 speelt vanavond bij deze derde voorronde. Ik weet alleen niet uh, wanneer ze spelen. Uh, dat uh, kan Lisa mij wel vertellen van POM. Uh, we spelen ze vierde. Oh, dus als voorlaatste. Uh, even over jullie bent. Want wat uh, mag ik, uh, hoe moet ik het omschrijven? Ja. Fuspop. Fus we maken fuspop. Fus. Oké, fuzz. Ja, okay. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, waar kan ik het mee vergelijken?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 Ja, het is allemaal best wel 90s. Eigenlijk gewoon. Uh, ja, majeur-akkoorden spelen. <laughs> wat, wat, wat, wat is uh, zo leuk aan die 90s? 90 Gewoon lekker hard, lekker dansen. Ja, wel met de jongens. Ja. Wat zeg je? Maar ook al in het Major 60s. Major met 60's? Met een Major 60s, de groove. Ah. Van de 60's. Nou, Justin komt er ook even bij, gezellig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Lottel weer meteen weg. <laughs>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 Dank Dames en heren, jongens en meisjes. POM! Gaat ja, verdemmen lekker zo'n wall of sound bij vlagen. Heerlijk. Eh. Uh.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 Dat klopt, uh, maar eigenlijk komt het een beetje door onze drummer Gijs. Toen uh, hij bij de band kwam, uh, gooide hij door een van onze, onze nummers ineens een disco beat. En dat vonden we zo geweldig dat het een beetje is blijven hangen. Ja, dan loop ik wel even naar, uh, het, uh, naar de dader uh, toe. Want okay. ja, uh, want. Uh, ja, ben jij eigenlijk een beetje de uitvinder van het, van het geluid? Nou, ze hadden het geluid al een beetje uitgevonden, maar ik ben, uh, ik ben de laatste stap erin geweest. <laughs> <laughs> um, is dat, ja maar goed, uh, hè, disco, uh, niet alledaags. Heb jij, uh, heb je, ben jij je een liefhebber van die, uh, van die disco? Uh, ja, eigenlijk wel. Um, maar vooral van gewoon dansbare beats. Hmm. En de disco slaat niet per se op de disco uit de jaren 60, 70, maar meer over het feestje en het dansen en het samen zijn met elkaar.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 Редактор субтитров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 Die ook meegedaan heeft aan de robak daar wordt. En ze hebben ook nieuw materiaal. Total Seclusion heten ze. En dit is hun ni nieuwe single.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 Toen zij in nummer 1 hit had in Letland En in oktober bij het Amsterdam Dance Events Demolition won. En uh, ze heeft uh, nog niet zo lang geleden. Ook uh, bij uh, het Eurosonic uh, Noorderslag Festival. Ook nog een energieke showcase gedaan. Dus uh, dat is een beetje in het kort het uh, verhaal. Wordt keurig netjes aangereikt door onze vrienden van J.O.T. Agency. Dus uh, dat daarom kan je uh, maar eventjes erbij gezegd. Total Seclusion hoorden we daarvoor met uh, Fjotol of Hansen. Dat is hun uh, laatste single en het zijn voormalige deelnemers van, het, uh, van de Robbe Akda Award. Nou, uh, weer even terug naar uh, J.O.T. Agency. Want ze hebben ook nog iets uh, ons toegestopt met Nederlandstalige hip-hop. En dat gaat over Marco Martens en zijn Royal with Cheese. Over, nou ja, een grote neus.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 het is de neus, dit is een jaap, dit is een kop. Het is heus, het is waar, hij is voor. Het is, is een reukorgaan van een gemiddeld formaat, een klimmat. Het ja. is de neus, dit is een jaap, dit is een kop. Het is heus, het is waar, hij is voor. Het is, is een reukorgaan van een bovengemiddeld formaat, een klimband. Ja, mm. hij doet mij denken toch aan een bepaalde stem in een bepaalde. Dat hoor ik nu allemaal weer over mijn, over mijn scherm heen duiken. Dat, ah, ik zie het al, wat, wat er mis is gegaan. Ik had hem op doorstart staan. En dat is natuurlijk even niet de bedoeling. Ik denk, wat krijgen we nou allemaal? Ik moet dit klaarzetten. En ik moet nog iets klaarzetten. Ik denk, ik had hem al uitgezet. Maar ineens gaan er allerlei toeters en bellen af.